Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Islamitische staat heeft de JABO onthoofd. Dat meldt een organisatie die extremistische groepen monitort. De terreurgroep heeft een video vrijgegeven van de onthoofding. Japan onderzoekt nog of die echt is. Maar de beelden lijken op die van eerdere onthoofdingen door IS. De journalist Goto was de afgelopen dagen inzet van onderhandelingen tussen de terreurgroep en Jordanië. IS eiste de vrijlating van een vrouwelijke terreurverdachte en dreigde Goto en een gegijzelde Jordaanse piloot te vermoorden. Nadat donderdag een deadline was verstreken was er geen duidelijkheid over het lot van de twee. Goto zou de tweede Japanner zijn die door IS is onthoofd. Vredesbesprekingen over Oekraïne in Minsk hebben niets opgeleverd. De Oekraïnse onderhandelaar, oud-president Kutschma, verliet het overleg na vier uur. Volgens Kutschma wilden de vertegenwoordigers van de separatisten niet praten over een wapenstilstand en stelden ze onredelijke ultimatums. Eerder vandaag spraken president Poetin, bondskanselier Merkel en president Hollande telefonisch over het opgeleide geweld in Oost-Oekraïne. Zij vestigden hun hoop op het overleg in Minsk, dat een paar uur later dus mislukte. Veroordeelde criminelen kunnen vanuit hun cel vrijwel ongehinderd doorgaan met hun criminele activiteiten. Dat blijkt uit een onderzoek door onder meer de politie en het OM, meldt RTL Nieuws. Gedetineerde topcriminelen maken zich schuldig aan onder meer mensenhandel, afpersing en liquidaties. Gevangenispersoneel knijpt een oogje dicht of werkt zelfs mee. In de Eredivisie hebben Excelsior en NAC gelijk gespeeld. Het bleef 0-0. FC Groningen boekte een 2-0 zegen op go Ahead Eagles... Eerder op de avond ging koploper PSV thuis met moeite langs Willem II. De eindsovenaren stonden lange tijd achter. Pas in de slotfase bezorgde Locadia en de Pai PSV de 2-1 overwinning. Het weer nog. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. In het westen en zuidwesten kan wat regen of natte sneeuw vallen. Morgen vooral in het zuiden winters en neerslag. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het en... Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Nightwalk. Vassenen je your seatbelts. Your seatbelts. Hold, on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner. In 3, 3, 2, 1...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 DJ Malzoy. Hosted by DJ Malzo. Baby, you do no wrong. Baby, House vibes on the floor. Global house vibes with, with, with DJ Malzo. Global house vibes with DJ Malzo.